Mariel Hageman met het NOS Journaal. Op de A28 bij Assen zijn verschillende ongelukken gebeurd door de gladheid. Het wegdek wordt omschreven als een ijsbaan en het sneeuwt er. Tussen Assen en Assen-Noord stond om 6 uur vijf kilometer file door een ongeval. In het hele land kan het vanavond vannacht en morgenochtend glad zijn. Vooral op de wegen in het Noordoosten moet het verkeer daar rekening mee houden. In Noordoost-Nederland wordt zo'n vijf centimeter sneeuw verwacht. In Brabant zijn op enkele plaatsen in totaal 35 vaten met drugsafval gevonden. Een deel van de vaten is lek. In Moergestel werden de vaten gedumpt in een natuurgebied. De chemicaliën zijn daar in een ven en in de bodem terechtgekomen. In Tilburg werden de vaten gedumpt op een industrieterrein. De brandweer is bezig met het opruimen van de lekkende vaten. Het gesleep met garnalen tussen Nederland en Marokko is binnen vijf jaar voorbij, verwachten de leveranciers. Ze gebruiken steeds meer machines om de Hollandse garnalen te pellen. Voordeel is dat de garnalen sneller op het bord liggen. Nu zijn ze vaak een paar weken oud. Door de inzet van machines komt een einde aan het pellen met de hand in Marokko. Daar gaan elke week zo'n 25 vrachtwagens naartoe met een half miljoen kilo garnalen aan boord. In de Friese wateren komen steeds meer otters voor. Volgens Omroep Friesland zijn er de afgelopen jaar zo'n 160 geteld, 20 meer dan een jaar eerder. Rond 1990 stierf de otter uit in Friesland omdat het water te vuil was. Sinds 2002 zijn er weer nieuwe otters uitgezet. Nu is de grootste vijand van de otter het verkeer. Eén op de drie komt dan zijn ent, doordat hij wordt doodgereden. Het weer, vanavond en vannacht af en toe een bui met sneeuw of natte sneeuw. Het licht waardoor het glad kan worden. Morgen geregeld zon, de temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. Na het weekend de temperaturen overdag rond het vriespunt en s'nachts een paar graden vorst. Dit was het NOS Journaal.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 be stolen Everybody knows me now het tweede uur van de Euro Breakdown. En we zijn dit uh, nummer begonnen met uh, David Bowie. De onlangs uh, overleden artiest op uh, 69 jaar leeftijd uh, is die overleden. En uh, dit nummer, uh, ja, daar zat wel eigenlijk uh, de, verborgen, uh, de verborgen boodschap in... dat hij ziek was en dat hij uh, te overlijden kwam. Zo ook aan de tekst te horen en zo ook aan de clip te zien ervan. 69 jaar is deze beste man geworden. Er zijn al voldoende woorden aangeschonden uh, de afgelopen week. Uh, bij alle uitzendingen van The uh, Helemaal op de dag zelf uh, dat het gebeurde. Dus uh, dat ga ik niet doen. Maar uh, wat ik wel uh, even uh, wil uh, benadrukken. Is dat Ellen uh, Rickman. Kennen jullie die? Ik zit hier in de studio te kijken. Kennen jullie die? Ja. Nee? Ja, en ja, twee nee's. Kennen jullie professor Sneep? Ja. Ja? Nou, dat is Ellen Rickman. Die is uh, ook uh, deze week overleden op uh, 69-jarige leeftijd. Er is wat uh, met die 69. En uh, op het moment, als, uh, als jullie echt van Amerika houden... dan uh, kennen jullie vast wel Donald Trump. Die is ook nu 69, maar die leeft nog, nog wel. Maar goed, dat in ieder geval uh, gezegd. We hebben David Bowie nieuw uh, binnengekomen deze week... op nummer 20 in de Europese top 40 met de nummer Lazarus. Het is wat met artiesten na een dood... dat ze uh, opeens weer in nummers gaan uitbrengen. Hij had hem al uitgebracht voordat hij doodging en nou is hij in de, Nou ja, je kent het wel. Hé, hey, uh, dit uur uh, gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. Dat zal de, rond de klok van uh, half vijf zijn. En rond de klok van uh, kwart voor vijf uh, zullen we gaan beginnen aan de top drie van deze week. Oh ja, en ik moet af en toe nog wat uh, nieuws tussendoor doen. Niet vergeten. Zoals uh, wat de fuck is er nou weer uh, met uh, Justin Bieber aan de hand, Want uh, daar staat weer een onmerkelijk uh, bericht voor uh, klaar. En uh, na het volgende nummer uh, zullen we weer even een kleine race meedoen uh, van de nummers uh, die we het afgelopen uur uh, wel en, en niet gedraaid hebben. Uh, ben je er al klaar voor, Sander? Ik ben er klaar voor. Ja, nou dan wacht ik nog maar even. We gaan eerst namelijk uh, luisteren naar uh, Jasmine Thompson. Die staat op uh, nummer 18 deze week met uh, Ador. Ondertussen staat deze dame zes weken in de lijst. Vorige week op 18, deze week op 18. studio binnen. Meteen is de studio hier de dames lopen de keuken in en de mannen lopen er achteraan. Geweldig! Jasmine Thompson op uh, nummer 18 uh, deze week. In de Euro Breakdown blijven zitten om precies te zijn. Met uh, Adore. En uh, ik had hem al aangekondigd, hè. zonder lijstje ga je gang, jongen. Al 8 weken in de lijst op nummer 30 met Samens met Catch of Release. En al 2 weken in de lijst op nummer 29 Sigala met Sweet Loving. En op nummer 28 X Ambassadors met Reginus. En op nummer 27 Haley Steinfield met Love Myself. En op nummer 26 hoogste notering is 1 Charlie Fett featuring Megan Trader met Marvin Gaye. En op nummer 25 R-City featuring Adam Levine met Locked Up Away. En op nummer 24 Casus met To the River. Op nummer 23 Coldplay en Afterglow. En op nummer 22 Affici for a Better Day. Op nummer 21 Heaven Finding Out More. En we hebben hem net gehoord. Op nummer 20, nieuw binnengekomen deze week, David Bowie met Lasers. En op nummer 19, Alvin Helden en Shaol Frank featuring Delano... de... Delaney Jane. Delaney Jane met Shades of Grey. En op nummer 18, we hebben hem net gehoord als 6 weken in de lijst. Hoogste notering is 18, Jasmine Thompson met Adore. Alexander, de Bedankt. Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op nummer 17 vinden we dan Eva Simons. Op nummer 16, Jazz Clean En nummer 15, One Direction. Maar wij gaan luisteren naar de nummer 14 van deze week. Die is in handen van Sigala. Met uh, Easy Love. Nummer 14 deze week, dus in de Euro Breakdown hier op ZFM. naar de Jackson 5 naartoe. Natuurlijk, Sigala met uh, Easy Love. Op uh, nummer uh, 14 uh, deze week. Hey, uh, ik zei het aan het begin van mijn uitzending. Hè? Het uh, was lekker aan het sneeuwen vanochtend. Het is helaas uh, niet blijven liggen. Maar daar moest ik ergens aan denken. En even als uh, kleine reminder, daar komt hij. Dames en heren. Jongens en meisjes, kerstmis is voorbij. Oh ja? Pleur die kerstboom uit het raam! Ja, nou, als je naam nog hebt staan, gooi hem alsjeblieft weer De kerstboomverbranding is uh, afgelopen uh, donderdag. Woensdag? Woensdag geweest. <laughs> Blij dat de redactie erbij zit en uh, mij goed uh, corrigeert. Uh, waar Nodig. Ja, over redactie gesproken. Uh, was gisteren in uh, RTL Late Night, ik weet niet of je het hebt gezien, Sam. Uh, Giel Belen. De welbekende radio-dj uit het Haarlemse, die voor 3FM natuurlijk al jaar en dag presenteert. Die heeft zijn complete redactie en producers eruit geflikkerd. Hij doet nou letterlijk al iedere ochtendprogramma sinds deze week dan helemaal in zijn eentje. Geen redactie er meer bij, geen producers er meer bij, helemaal niks. Back to basic eigenlijk, zoals wij het ook mee zijn begonnen. Ja. En op zich geen verkeerde prinkslag... Uh... Uh... Hey, um, Justin Bieber, ik zei er, ik heb een uh, itempje Justin Bieber. Wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Nou, believers in de keuken, luister. De vriendin van Justin Bieber, Hailey Baldwin... heeft de Biebs duidelijk uh, gemaakt dat hij uh, serieus moet zijn over hun relatie. En dan wordt het liever nou heel erg boos. Een uh, ingewijde heeft aan US Weekly verteld dat Baldwin hem een uh, ultimatum uh, heeft uh, gegeven. Toen hij, een, uh, toen hij afgelopen maand uh, meerdere keren met de uh, court was uh, gespot. Nou, ze eiste dat hij haar uh, niet meer aan het uh, lijntje moest houden. Ze zei tegen hem dat hij haar kwijt zou raken als hij zich niet zou vermannen. En zou laten zien dat hij uh, serieus over haar was. Nou, Justin heeft nog nooit uh, meegemaakt dat de vrouw zich zo gedroeg tegenover hem... En uh, hij kon geen uh, nee zeggen. Nou, ze, zijn, uh, nu samen, uh, ze, zijn, ze zijn nu weer samen en hij brengt uh, al zijn tijd door met haar aldus de bron over Justin Bieber. Hey, er is ook een petitie gestart over de, voor de wijle David Bowie om hem op een uh, bankbiljetje te krijgen. Want fans van de onlangs uh, overleden David Bowie zijn een petitie gestart om het gezicht van Bowie op biljet van uh, 20 pond te zetten. Zo meldt uh, NMI. Nou, in het voorjaar zal een uh, nieuw biljet van uh, 20 pond komen. Maar er is nog niet besloten wie erop afgebeeld zou worden. Fans van David Bowie vinden dat hij op het biljet moet komen te staan. En momenteel is de petitie al meer dan 13.000 keer ondertekend. Dus dat uh, moet wel goed komen. Hey, Hillary Duff dan. Want Hilary Duff... Ah... Oh. Ah... Oh, zeggen even... Ah... Ah... Hilary Duff is verdrietig. Ja, echt waar. Nee, ze is verdrietig. Nu haar pitbull, Frenchie Bo, is overleden. Ja, dat hoort erbij, uh, Hilary. Niks aan te doen, want het is helemaal waar dat we nooit weten wat de dag ons zal brengen. Ik ben gebroken tot een miljoen stukjes... omdat mijn baby Frenchy Bo naar de hondenhemel is gegaan. Zo schrijft zij op uh, Instagram. Ik weet nu al dat ik deze week uh, te veel foto's van hem ga plaatsen. Nu heb ik uh, geen kracht uh, om naar een foto van zijn kleine gezicht te kijken... waarvan ik uh, iedere keer smelt. Nou, Zoal dus uh, Hillary dat dus op uh, Instagram. Ja, Hillary is sterk. Succes. Hey. succes. Uh, hij ging een beetje viral op uh, social media. Adele, die heeft uh, meegedaan aan James Corden's uh, carpool karaoke. Nou, One Direction, Justin Bieber, Jason Ruler, Mariah Carey en nog uh, veel meer grotere beroemdheden was dus nu dus de beurt aan Adele om in de auto van de hilarische James Corden te stappen. Nou, naast de zingen van de nummers van Adele en de Spice Girls. Uh, Adel en de Spice Girls. Adele was vroeger namelijk een groot fan van de Spice Girls. Kwamen er ook heel veel andere onderwerpen aan bod tijdens de autorit. Ze hebben het onder andere over Taylor Swift, Beyoncé, Spice Girls... Uh, dronken zijn, de titels van de albums, drummen en rappen gehad... En het blijkt dus dat Adele niet alleen kan zingen... maar ook kan drummen en een aardig potje kan rappen. Ja, zonder moeite heeft ze het stukje van Nicki Minaj uh, op Twitter gezet... hoe vet ze dit vond van Adele. Nou, ook vertelt ze dat een, de, de titel van haar volgende album... waarschijnlijk niet haar leeftijd zou zijn. En wat best wel grappig is... Uh, de vorige albums van uh, Adele die hebben allemaal cijfers gehad. En dan zou je denken dat het haar uh, leeftijd is... maar het klopt allemaal net niet iedere keer. Ze liegt gewoon altijd over de leeftijd. Ja, echt waar. Want toen ze 21 uitkwam, was ze helemaal geen 21. Nee. Was ze ouder? Toen ze uh, 19 uitkwam, was ze geen 19. Was ze ouder? En nu heb je 26, geloof ik. 25, 24, weet ik. Van 25. 25 uitmaakt? Ja, nee, ze is helemaal geen 25. Maar goed, uh, dat is Adel. Vrouwen die liegen altijd over hun leeftijd. Hey, uh, door met de uh, top 40 uh, van Europa. En anders uh, kan ik nog wel tot vijf uur blijven loelen. Maar jullie weten het, willen natuurlijk weten wie er op uh, nummer 1 staat deze week. Wij weten het alvast. Want uh, de redactie uh, Sander heeft alles weer uh, voor me klaargezet. En ik zie het nou in mijn scherm staan. Maar voordat we gaan, uh, daar naartoe gaan, gaan we eerst naar de nummer 11 uh, van deze week. En die is in handen van uh, Armin van Buren samen met uh, Kensington. En het nummer heet uh, Heading Up High. Op nummer 11 dus deze week van 20 naar 11 in de zesde week. Armin van Buren samen met Kensington. Real. Kensington. De nummer 10 hebben we voor het gemak overgeslagen. Dat was uh, Justin Bieber. Wie weet dat er nou ook Biebers uh, boos worden, dat kan niet uit. En dit is uh, Ariana Grande met uh, focus op uh, nummer 9. Snel door met uh, nummer 8. Uh, nee, dat gaan we niet doen. Weet je wat we gaan doen? Weet je dat, Sander? Nee. Ik wel. De collega's van Radio 508 presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. Maar ik ben blij dat je naar de Europese luistert. Die is veel breder natuurlijk qua muziek. En veel leuker, want wij presenteren hem. Dus we moeten goed komen. En je gaat er even in vogelvlucht doorheen door de Nederlandse top 40. Dan beginnen we beginnen met de nummer 40. Die is in handen van Shaggy, Mohambi, Friday en Kosti... met I Need Your Love. Op 39 Kelvin Harris met How Deep Is Your Love. En op 38 Mooie van Marco Borussato. Op 37 is er een uh, nieuwe binnenkomer met Simon's Catch and Release in the Deep End een Remix, zoals ik al zei. En op 35 staat Heaven met uh, Finding Out More. Op 34 Last Frequencies met Reality en op 33 Sean Frank met Heaven. Nieuw binnengekomen op 32 is uh, David Bowie met de Lazarus. 29 is ook een nieuwe binnenkomen. Justin Bieber met Children. En op 26 een nieuwe binnenkomen. Zigala met Sweet Lovin'. En dan gaan we even kijken naar de top 10 van deze week. Adventures of a Lifetime met van de Coldplay op nummer 10. Mike uh, Posner, I Took a Pill in a Pizza op nummer 9. En de Zweedse Zara Larsen met Never Forget You staat op nummer 8. Op nummer 7 Robin Schultz met Sugar. Op nummer 6 Sean Mendes met Stitches. Op nummer 5 Adele met Hello. Major Laser samen met Naila en Fuse staat, uh, met uh, Light It Up staat op uh, nummer 4. En Lucas Graham met 7 uh, Years staat op uh, nummer 3. En het is geen verrassing meer. Op nummer 2 en op nummer 1 staat Justin Bieber. Nummer 2, uh, Sorry. En op nummer 1, Love Myself. De Euro Breakdown op Nylon. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Snel door met de Europese top 40, de nummer 8 uh, van deze week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 Maurice Mulder. op nummer 7 deze week Another Lonely Night hier op ZFM's antwoord tijdens Your Breakdown we zijn bijna toegekomen aan de top 4 van vandaag de nummer 6 is in handen van Justin Bieber met Sorry die slaan we even over, sorry daarvoor Aha, leuke woordgrap. Uh, op nummer 5. Uh, blij dat er iemand op moet lachen. Hé zo? Ja, zeker. Ja, nee, top. Op nummer 5 staat uh, Coldplay, Avenger of a Lifetime. En dan uh, zit altijd het uh, stukje in, uh, en dan denk ik aan uh, de, de, de cola nou ja, in ieder geval. Hé, hey, uh, ik heb nog wat uh, nieuws voor je. Want uh, de samenwerking tussen uh, Chiesto en Oliver Heldens, Rombes... Die verschijnt volgende week in een nieuwe versie. Chester maakt het nieuws afgelopen vrijdag of wel vandaag bekend. De Dance Track stond in november van 2015 al op de eerste plaats... van de wereldwijde Beatport Top 100. En nu krijgt de track een tweede leven... met de vocalen van Natalie LaRose. Ook de titel van het nummer is anders. The Ride Song gaat het heten. Het nummer verschijnt op 22 januari van dit jaar. Amy Winehouse dan. Amy Winehouse is genomineerd voor de Brit Award. Ondanks dat Amy Winehouse al bijna vijf jaar geleden is overleden... is ze een van de kanshebbers voor de Brit Award voor de beste Britse zangeres. De genomineerden voor de muziekprijzen de, werden de afgelopen donderdag bekendgemaakt. Amy Winehouse neemt de top tegen Adele, Jess Glynn, Florence in the Machine en Laura Marling... Dat Winehouse genomineerd is heeft niet alleen te maken met uh, dat de Britten dol op haar zijn... maar ook uh, met het uh, album Amy van de original Motion Picture Soundtrack. Uh, hierop uh, staan uh, tal van nummers en demo's die ze nooit naar buiten heeft gebracht... toen ze nog in uh, leven was. De grootste kanshebbers voor een Brit Award zijn Adele, James B. en uh, Years and Years. Zij zijn vier keer genomineerd. En Daarna volgen Calvin Harris en Jess Glynn met uh, drie nominaties... Nou, de Brit Awards uh, wordt op uh, 24 februari uitgereikt. Een aantal artiesten die uh, zullen optreden tijdens de awardshow zijn uh, Justin Bieber... Adele, Jess Glynn, The Weekend en uh, niemand minder dan Coldplay. En over Adele gesproken, Adele staat op uh, nummer 4 deze week. Oude nummer 1 hit, nou zo oud is ook weer niet, maar... Ze hebben een uh, aardig wat week op uh, nummer 1 gestaan in de Nederlandse top 40... maar ook in de Europese top 40, maar nu dus op een uh, mooie respectabele vierde plek. En dan heb ik het over Hello...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 I'm Vier van deze week, Adel met Hello. Zijn wij aangekomen aan de top 3 van deze week. Maar niet voordat ik laat horen hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3 now Nummer Rebica You know that there is no innocent one in this game for two hey! I go, I go, and then you go, you go out and spell the truth Can we both say the words and forget this? Yeah Is it too late now to say sorry? Number eight You spent the night in my bed You woke up and you said Well, I wasn't expecting that So love was mental lies I thought you were just passing through If I ever get the nerve to ask did I get right to deserve somebody like you I wasn't expecting that the Euro breakdown niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week op uh, nummer 3 Shawn Mendes met uh, Stitches. Op nummer 2 stond Justin Bieber met Sorry. En op nummer 1 uh, Jamie Lawson met uh, Wasn't Expecting Dead. Deze week, 12 weken lang, uh, staan ze in de lijst. Op nummer 3, wederom als uh, vorige week, heb ik het over Shawn Mendes met Stitches. Ik dacht dat ik no one's ever left me quite this sore.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 We be cutting.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 Met Stitches. 12 weken lang in de Europese top 40. En deze week net zoals vorige week op een hele mooie derde positie. En de nummer 2 van deze week staat maar zes weken pas in de lijst. En komen uit Denemarken, om precies te zijn. En in Denemarken hebben ze met diverse singles: Mama said, Strip You, More. En deze single op de eerste plek in daar in de hitlijsten gestaan. Ook in Nederland uh, wordt de single uh, die ik zo direct ga draaien. Een top 40 debuut voor hun. En uh, eind 2015 kwamen ze ermee in Nederlands top 40 op een vijfde plek. Uh, vijftiende plek, sorry. En uh, deze week dus op uh, nummer 2 in de Europese top 40. Van plek 7 naar nummer 2 in de zesde week. En dan heb ik het over Lucas Graham met 7 Years. En op moment op nummer 3 geloof ik in Nederlands top 40, hè? Ja. Maar nu dus op uh, nummer 2 in de Europese Stof 40 Lucas Graham met Seven Years. Hans Zeven Years Old my Mama Told Me Go Make Yourself Some Fans Of You'll Be Long, Diggy Hans Zeven Years Old.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 some friends, be years old. years old. Lucas Graham met 7 years op nummer 2 deze week in de Europese top 40. De year breakdown hier op CFM's Antwoord. En de meningen over de nummers zijn verdeeld. Maar ik ben blij dat je thuis zelf de volume kan regelen. Want hier stond hij gewoon echt de maximaal. Ik vind het zo'n prachtig nummer. De nummer 3 van Nederland en de nummer 2 van Europa dus. Hij is snel door met de nummer 1. En die is in de handen van Jamie Larsen. Ook een prachtige nummer. Vijftien weken in de lijst. Vorige week op 1, deze week op één. Wasn't expecting that. It was only a smile. But my heart it went wild. I wasn't expecting now.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 To deserve somebody like you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 And you closed your eyes You took my heart by surprise I wasn't expecting that Jamie Lawson met het prachtige Was it expecting that Op uh, nummer 1 deze week In de Euro Breakdown hier op ZFM uh, Zandvoort Get together Let's get together Let's get together Naturally